12 uur. Het NOS-journaal door Alt Goedemiddag. Duitse minister Gutenberg weg naar Plagiaat. Misbruik uit wonende beurs groter dan gedacht. En ING beboet voor te makkelijke hypotheekverstrekking. Vanuit het oosten breekt de zon steeds meer door... maar het westen en noorden houden tot en met de avond wolkenvelden... staat vanmiddag een matige en op de wadden vrij krachtige noordoostenwind. Het wordt uiteindelijk 4 graden in het noorden en zo'n 8 graden in het zuiden. Morgen en donderdag dan blijft het zonnig en droog bij zo'n 7 graden. De Duitse minister van Defensie, Karl Theodor zu Gutenberg... heeft vanochtend zijn ontslagbrief ingediend bij bondskanselier Merkel. En hij reed vandaag nog terug. Als het op de Rücken der soldaten nu nog om mijn persoon gaat... Kan ik dies niet meer verantwoorden? En deswegen zie ik, da das ambt, die Bundeswehr, die Wissenschaft en ook die mich tragenden Parteien Schaden zu nehmen drohen, die Konsequenz, die ik ook van anderen verlangt heb en verlangt hätte. Ja, Gutenberg zegt dat hij niet langer kan verantwoorden, dat in een week waarin Soldaten in Afghanistan omkomen, voornamelijk over zijn functioneren gaat. Volgens hem is dan ook de enige mogelijke uitkomst dat hij opstapt. Wouter Meijer, onze correspondent in Berlijn. Wouter, hij lag al lange tijd onder vuur vanwege uh, plagiaat. Waarom stapt hij dan nu op dit moment op? Nou ja, dat is inderdaad de vraag, waarom nu pas? Want de afgelopen dagen de afgelopen weken... zijn er steeds meer details bekend geworden over dat plagiaat... over al die stukken van zijn proefschrift... waarbij hij dokter is geworden en die hij blijkbaar van anderen heeft overgeschreven. Uh, er kwamen steeds meer details aan het licht. Het werd ook steeds meer er werden steeds meer stukken ontdekt die hij had, hij had overgeschreven. Um, maar het probleem was natuurlijk vooral dat de afgelopen tijd... steeds meer mensen zich ook van hem af begonnen te keren. In het begin hadden heel veel mensen hem verdedigd of ze hadden gezwegen. Bijvoorbeeld zijn eigen promotor, de man die hem tot dokter heeft, heeft gepromoveerd. Die heeft in het begin gezegd, ach, het zal een vergissing zijn... en als je die voetnoten er dan, dan weer bij zet, dan is alles weer goed. Uh, gisteren uh, zei de Vader, zoals dat in het Duits heet, in de krant... dat dat zo niet langer kon, dat er toch veel meer mis is... dat hij dat ook allemaal niet heeft gezien, dat het allemaal opgehelderd moet worden. Uh, de oppositie heeft natuurlijk vanaf de eerste dag op het Gutenberg geschoten... vanwege dat plagiaat. In zijn eigen partij in het CDU had hij steun had ook de steun van Merkel. Maar iedereen merkte aan de andere mensen in het CDU... dat ze het daar steeds moeilijker mee hadden. Hij begon... Als een, als een steen op hun maag te liggen. En heel veel mensen lieten binnenskamers in de bandelgangen al weten... dat ze liever vandaag dan morgen van hem af zouden zijn... omdat hij een blok aan het been zou worden van het CDU-anders. Ja, um, maar je zou zeggen, hij heeft excuses dan voor aangeboden... daarmee kan de kous toch af zijn. Ja, dat was inderdaad zijn eigen strategie... om meteen zijn excuses aan te bieden... ook uh, tijdelijk, dan zijn doktortitel niet te gebruiken. Na een tijdje heeft hij hem definitief toe, uh, teruggegeven. De universiteit heeft intussen de hele titel uh, uh, ingetrokken. Dus hij kan hem ook niet meer teruggeven. Um, maar zo gaat dat natuurlijk niet. Het is ook niet zo... andere mensen hebben het al uh, daarmee vergeleken. Als je een horloge stelt uit een winkel... en je brengt hem een week later uh, terug... dan kom je alsnog voor de rechter. Dan moet je als, alsnog krijg je alsnog straf. Hm. Uh, excuses aanbieden betekent... Niet dat je het niet gedaan hebt. En het probleem is vooral dat hij wel excuses heeft aangeboden voor vergissingen. Maar hij heeft steeds gedaan alsof hij zich vergist heeft. Alsof hij ergens iets vergeten was. Bijvoorbeeld een voetnoot of een verwijzing in het proefschrift. Van ik heb dit daar en daarvan overgenomen. Ja. Maar als je een derde van je proefschrift in feite overneemt van anderen. Dan is dat vanaf het begin gepland. Dan is dat geen vergissing. Dan is het iets met voorbedachte raden zoals het in de, in de misdaad heet. Eh, dat onderzoek loopt overigens ook nog bij de universiteit. Of je sprake is van voorbedachte raden. Dat hing ook als een zwaard van Damocles boven zijn hoofd. Ja, en nogmaals, naarmate er steeds meer mensen onder andere zijn promotor... bijvoorbeeld ook de minister van Wetenschap die heeft gisteren gezegd... ik schaam mij en ik schaam mij niet stiekem hiervoor. Okay. Wouter Meijer in Berlijn, dankjewel. Aan studenten wordt jaarlijks ten onrechte tussen de 40 en 55 miljoen euro uitgegeven... in de vorm van een uitwonendenbeurs. beurs. En dat is veel meer dan staatssecretaris Celstra had verwacht. Eerder had Zijlstra al hardere maatregelen aangekondigd tegen het misbruik. Studenten die nog bij hun ouders wonen, maar wel een beurs krijgen voor uitwonenden, moeten terugbetalen wat ze teveel hebben gekregen. En Verder krijgen ze een boete van nog eens de helft van dat bedrag. Als ze voor de tweede keer worden betrapt, wordt de beurs met terugwerkende kracht stopgezet en wordt het Openbaar Ministerie ingeschakeld.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 Verzekeraars discrimineren als ze verschillende tarieven rekenen voor mannen en vrouwen. Volgens het Europese Hof verbiedt het gelijkheidsbeginsel het maken van dat onderscheid. In sommige Europese landen betalen vrouwen een lagere premie voor een levensverzekering of autoverzekering. De beslissing van het Hof kan ertoe leiden dat verzekeraars hun premies voor vrouwen verhogen naar het niveau van dat van mannen. Dit is het NOS Journaal, het door Altmegers. De ING-bank is door de AFM, de Autoriteit Financiële Markten, op de vingers getikt. De bank heeft aan sommige klanten een te hoge hypotheek gegeven. En daarvoor moet ING een boete betalen van anders bij elkaar 130.000 euro. Fouten kwamen aan het licht toen de AFM in 2009 onderzoek deed naar de hypotheekmarkt in Nederland. Peter-Paul Wekking, directeur hypotheken bij ING. Ja, meneer Wekking, hoe kon het gebeuren dat, dat uw bank op deze manier in de fout ging? Ja, goedemiddag. Uh, nou, ga ik u duidelijk maken dat wij de AFM-mening op dit punt niet delen. Okay. u uh, geeft in alle gevallen uh, de verantwoorde hypotheken verstrekt en het uh, klantbelang centraal gesteld uh, in onze optiek. Oh, ik dacht dat, uh, dat, dat u uh, bijvoorbeeld aan jongeren een, een hypotheek gaf terwijl u niet naging of de ouders uh, dat, daar wel garant voor konden staan. Nou, daar gaan we natuurlijk wel naar. We gaan uh, namelijk op de klant uh, de, de ouders kunnen, me, uh, kunnen meetekenen... doordat we een BKR-toetsing bij die klanten doen. Ja. Uh, maar het mogen duidelijk zijn, ouders die hier garant zijn voor hun kind... die zorg, zorg dragen dat, uh, dat alle tijden die kind uh, de, de, de leen kan betalen. En uit onze praktijk is ook altijd gebleken dat het goed gaat. Maar wat, waarom heeft u dus, dan toch die boete gekregen? Nou, het punt is dat uh, hier natuurlijk de interpretatie van, uh, van, uh, van de regel door de AFM nogal scherp is, uh, het botsen eigenlijk hier met uh, met het oog van de praktijkdeskundigen, zullen we zeggen. Legt u eens uit? Uh, nou, een voorbeeld is dat uh, dat, uh, nou wat ik al zei, bij het meetekenen van die uh, van die ouders, daarvan weten we uit de praktijk dat de ouders alle tijden zeg maar, zorgen dragen dat het kind uh, die hypotheek kan betalen. Ja, en dan leidt eigenlijk een extra regel dat je de ouders moet doortoetsen, moet financieel onderzoeken. Dat leidt tot heel veel extra werk voor, voor iedereen. Ja. En dan komt de zorgvuldigheid van de, van de, van de kredietwaardigheidstoets gewoon niet in goede. Ja. En het punt hier is dat eigenlijk uh, wij gewoon een, uh, wat, wat dat betreft AFM wel delen dat er een uh, zoveel toezicht moet zijn op de kredietverlening. Alleen uh, uh, ja, de interpretatie van de AFM van de regels die gaat gewoon heel ver. Uh, het is juist belangrijk, zeker in deze tijd, uh, dat er een goede balans wordt gevonden tussen enerzijds uh, de mogelijkheden zo moet zeggen, voor de financiering van de woning... En dan het de bestem van de consument. En we denken gewoon dat daarin de, uh, de regulering eigenlijk te veel negatieve impact heeft uh, op de mogelijkheden voor. Maar consumenten. toch zegt u van oké, okay, daar leggen we ons bij die we gaan betalen. Ja, uh, dat, dat is zo. Uh, we hebben het beleid zelfs laag gepast. Uh, uh, ik denk dat dit zo'n zo'n is. Dus jij niet de gelegenheid biedt om daar in discussie over te gaan. Het lijkt me meer een, een parlementaire discussie. Uh, van, van hoe ver je die regels moet, moet, moet gaan brengen in, ja. in Nederland. Het is ook meer een symbolisch bedrag, want 130.000 euro, waar hebben we het over hè, als bank? Nou, maar dat, dat, ik vind het wel een belangrijk, uh, belangrijk signaal van de AFM. Ik vind ook dat de AFM op zich uh, uh, goed werk verricht op, op de toezicht uh, in de Nederlandse hypotheekmarkt. Dus het is voor ons geen symbolisch bedrag. Het is wel een, een goede aanleiding om in ieder geval de discussie daarover te voeren of dit nou wel de juiste weg is. Oké. Okay. Ik dank u voor de toelichting. Peter Paul Wekking, directeur hypotheken bij ING. Goedemiddag. Goedemiddag.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 of het Vaticaan de zaak heeft onderzocht... en wat, als dat gebeurd is, het resultaat was, dat is niet bekend. Volgens een Keniaanse krant speelde het misbruik... voordat de missionaris in 2003 tot bischop werd gewijd. Een nieuwe en verplichte CITO-toets op basisscholen. Dat wil minister Van Bijsterveld. En daarnaast wil de minister de toets verplaatsen. Nu wordt hij in februari gehouden. Dat zou april of mei moeten worden. Door die maatregelen moet de overgang van basisschoolleerlingen... naar de brugklas beter worden. Sjoerd Slachter, voorzitter van de VO-raad, de Vereniging van Voortgezet Onderwijs. Ik neem aan dat u blij bent met de plannen, want u zat er min of meer ook een beetje achter, hè? Ja, uh, wij hebben inderdaad ook altijd al hoog staan die doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Leerlingen komen ja, toch vaak nog met een forse achterstand binnen. En als basisscholen wat meer de tijd krijgen om met name rekenen en taal uh, te verhogen, ja, dan dient dat ook het uh, voortgezet onderwijs. Dus in die zin zijn wij voor die uh, ja, betere aansluiting en meer uh, werk maken van die aansluiting. Ja, ja en ook een verplichte siedo-toets voor alle scholen nu, hè? Ja, het was al zo dat er een toets verplicht was, maar ze konden nu nog kiezen. Ik denk dat die uh, ja, uniformiteit wel uh, bijdraagt. Ik zou er nadrukkelijk ook wel bij willen zeggen. Kijk, die toets die moet vooral uh, de docent in het voortgezet onderwijs informatie geven over wat een leerling kan ja. en waar uh, die wat minder en wat meer steun nog nodig heeft. Hè? Een soort diagnostische toets, dat is het belangrijkste. Want, want de kritiek en, is een beetje van ja, uh, met die toets uh, test je de, de, de rekenvaardigheid, de taalvaardigheid, maar er is natuurlijk veel meer dan dat. Langs de brand heeft die situ toets een wat gekke vorm ook gekregen van ja, een soort eindexamen toets uh, die beslissend is, uh, die ook gebruikt wordt om soms dat een soort recht, uh, een recht af te dwingen. Terwijl uh, wat scholen natuurlijk hebben, dat leerlingvolgsysteem, waarbij ze jaren een leerling volgen... Maar dat geeft vaak een veel zuiverder prestatie. En je ziet ook dat uh, leerlingen ineens gaan trainen voor zo'n zietetoets. Ja. Nou, Dan gebruik je eigenlijk zo'n toets niet op de goede manier. En we hopen dat dit ook ertoe bijdraagt... dat die toets uh, een goede rol krijgt... namelijk uh, een instrument om de docent te helpen... te bezien waar leerlingen wat extra steun en aandacht hebben... en waar het heel goed gaat. Meneer Slachter, voorzitter van de VO-raad, de Vereniging van Voortgezet Onderwijs. Ik dank u wel en goedemiddag. Ja. De hortus in Haren is na een aantal maanden verlost van reeën die de botanische tuin leeg aten. Het is een muskusrattenvanger gelukt de vijf reeën te verdrijven. De botanische tuin dacht er even over om die reeën af te laten schieten. Maar dat leidde tot protesten. En dus werd een gat in het hek gemaakt, vertelt de muskusrattenbestrijder. Die heb, uh door ze licht te verontrusten. In de richting van het gat kunnen krijgen. En uh, nou, ze snoven de geur van de bok nog op... want uh, ze waren snel door het gat verdwenen... en toen hebben we de gaten weer gedicht. Sport. FC Twente likt in Enschede de wonde na het tumultueuze duel tegen AZ van zondag. Maar veel tijd heeft de ploeg van coach Michel Preudon niet om bij te komen. Want morgen dan spelen de Tukkers alweer de halve finale om de KNVB-bekers tegen FC Utrecht aanvoerder. Wout Brama kijkt nog even terug op dat verloren duel in Alkmaar. Ja, eerst speelden we gewoon niet goed en uh, we zijn overal te, te slap en te laat. En uh, binnen geen duel slaat AZ veel te makkelijk voetballen. Dus ja, daar moeten we ook zeker naar onszelf kijken. Dat hebben we gewoon niet goed gedaan. Het is al een paar weken zo, hè, het begin. Steeds achter de feiten aanlopen. Ja, nee, klopt. We hebben het eigenlijk sinds de winterstop een aantal keer gehad. Ik denk in één of twee wedstrijden niet, maar voor de rest wel. En dat is wel een punt wat, wat we zeker moeten meenemen naar de toekomst toe. Omdat het gewoon niet kan. En dat, dat hoort ook niet. En dat is, je maakt jezelf moeilijk. Je verspeelt uh, onnodig heel veel krachten. Dus ja, dat is niet echt heel handig. Is het uh, ja, gelukkig dat je woensdag weer speelt, halve finale beker, dat je snel knop kan omzetten? Ja, daar ben ik heel blij om, ja. Kijk, we spelen natuurlijk heel veel wedstrijden. Elke week uh, twee wedstrijden, drie wedstrijden, zeg maar. En, uh, dat is het leukste wat er voor een voetballer is. De mooiste maanden komen eraan. We zitten in drie competities. Dus ja, eigenlijk doen we overal volop mee. En uh, dat is natuurlijk het, le het leukste wat er is voor een voetballer. Wout Brama van FC Twente in gesprek met verslaggever Rob Fleur. Michaela Krajicek heeft de tweede ronde van het tennistoernooi in Kuala Lumpur bereikt. Ze versloeg in haar eerste partij in Maleisië haar Duitse dubbelpartner Tatjana Malek. 6-3 en 6-2 werd het. Krajicek speelt in de tweede ronde tegen de als derde geplaatste Russische Klebanova. En de tennisbaan voor de ontmoeting in de Davis Cup tussen Oekraïne en Nederland in Tcharkov is gereed. De Nederlandse tennissers konden gisteren het speelveld niet op omdat de coating nog niet droog was. Maar vandaag kan de equipe van Jan Siemerink volop trainen wel in groep 1 van de Europees-Afrikaanse zone begint vrijdag. Nog een keer de hoofdpunt uit het nieuws van dit moment. Het plagiaat in zijn proefschrift is de Duitse minister Gutenberg fataal geworden. Hij is opgestapt. De fraude van studenten met hun uitwonende beurs kost 40 tot 55 miljoen euro. En de AFM heeft een boete uitgedeeld aan de ING-bank... voor het te makkelijk verstrekken van hypotheken. 13 over 12, dit was het NOS journaal Zometeen gaat NCRV verder met lunch.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 BNP Paribas Investment Partners, marktleider in beleggingsfondsen. Kijk op bnp paribas ipnl Nederland wil geen veefabrieken. Stem 2 maart voor dieren in de wei. Stemadvies? milieudefensie.nl Geen megastallen, maar gezinsbedrijven. Kies partij voor de dieren. Wie kent ze niet? De puntige BH-cups van Madonna. Jean-Paul Gauthier ontwierp het korset. De Fransman is een van de bekendste modeontwerpers van nu. In Avro Close-Up een beeld van het enfant terrible van de modewereld. Jean-Paul Gauthier. Vanavond 11 uur, Nederland 2. Geen megastallen, maar gutto's en kiefieten. Kies partij voor de dieren. De vergrijzing slaat toe. Half Nederland gaat met pensioen.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 Lunch. Frank de Mosch. Goedemiddag allemaal. Vanavond is het NOS-verkiezingsslotdebat. En sociale media gaan in het debat een grote rol spelen. Wat en hoe precies, dat hoort u zometeen in dit programma. Straks in het Mediaforum bespreken we onder meer het optreden van de politici in verkiezingscampagnetijd. Moet je bijvoorbeeld optreden in een programma als Koffie Max? Jord Kelder, u weet wel, vindt van niet... Ik vind dat ze zich er niet toe moeten vernederen. Ik vind dat het toch autoriteiten zijn. En het gaat steeds verder dat Koffie Max en al die rare programma's... Wat je bedoelt, al die, die QQN-programma's, ga er gewoon niet heen. Wat vinden journalist Aad van der Heuvel en Pownit-oprichter eh, Marianne Zwageman hiervan. Debbie Simons gaat de 36 punten van gisteren proberen te overtreffen in de Nationale Nieuwsquiz. En als je zelf mee wilt doen, kijk dan op lunch.ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. Nee, nieuws van 1 maart. Schrijver en journalist Joris van Kasteren wordt niet vervolgd wegens belediging. Dat laat het Openbaar Ministerie vandaag weten. Drie inwoners van Lelystad dienden vorig jaar een klacht in tegen Joris van Kasteren... omdat hij zich in zijn boek Lelystad kwetsend over hen zou hebben uitgelaten. Van Kasten is blij met de beslissing van het OM, maar vindt de gang van zaken tegelijkertijd bizar. Hier heb ik een half jaar op moeten wachten. Ik vind het een behoorlijke aanfluiting. Maar ik ben wel opgelucht natuurlijk, lopen ze toch al die geclaimde miljoenen mis. Al dus Van Kasten. Wikileaks-oprichter Julian Assange wil zijn naam vastleggen als handelsmerk. Uit angst voor misbruik wil hij zijn naam beschermen tegen vals gebruik in het publieke debat en in de entertainmentwereld. Eerder heeft de Amerikaanse theedrinker en theedrinkende politica Sarah Palin... hetzelfde proberen te doen voor haarzelf en voor haar dochter. Hoewel de prognoses voor de opkomst van de Provinciale Statenverkiezingen... niet veelbelovend zijn, heeft het verkiezingsdebat van Eén Vandaag... toch 1,2 miljoen kijkers gescoord. Bijna 1 op de 4 tv-kijkers stemde gisteravond af op het tv-duel tussen de politici. Meer kijkcijfer nieuws. Voetbal International, de voetbaltalkshow van RTL 7... heeft het eigen kijkcijferrecord met 100.000 mensen verbroken. Gisteravond keken 804.000 mensen naar Wilfred Gené, Johan Derksen... René van der Gijp en gast Raoul Heertje. En hoe klinkt dat nationale napraten van het voetbalweekend? Dit was echt een zinloos moment, denk ik. Ja, Maar wel heel leuk gedaan. Leuk gedaan. Want hij heeft Wilfred de hele middag op zitten puzzelen. Dat is nou lullig dat Ja, dat zegt. Ik probeer het ook nog een beetje body te geven... door inderdaad te roepen dat het 5, 6 en 4 uit maar zijn. Dat is ook niet heel avond niet, Wilfred. Zo, Patrice Lieke van Lexmond gaat een uitzapje naar RTL 5 maken... Ze gaat het nieuwe programma The Ultimate Dance Battle presenteren, dat een soort dansauditieshow is. De Ultimate Dance Battle wordt gemaakt in samenwerking met de Belgische zender 2BE. Ik weet niet of je het zo uitspreken, 2B. Lieke van Lexmond wordt dan ook bijgestaan door de Belgische presentator Saan de Hond. Jean de Hond. Het programma is vanaf zondag 27 maart te zien. De aandacht voor buitenlands nieuws in de Vlaamse tv-journaals is tussen 2003 en 2010 met maar liefst 10% gedaald. Volgens de onderzoekers van de Universiteit Antwerpen en de KU Leiden leuven is deze daling van het buitenlands nieuws des te opmerkelijker... wat nieuwsredacties gemakkelijker en goedkoper... dan voorheen nieuws over het buitenland kunnen brengen. Uit het grote onderzoek blijkt overigens wel dat landen als Frankrijk, Duitsland, de VS en Nederland... naar verhouding bijzonder veel aandacht krijgen. De Noord-Hollandse Harmen Binnema, eerste kamerkandidaat voor GroenLinks... is uitgeroepen tot beste webpoliticus van 2011. Volgens de jury heeft Binnema een overzicht, overzichtelijke website... met een actueel blog, heldere standpunten... en is actief op diverse sociale media, waaronder Twitter. En ook belangrijk in al het huidige campagnegeweld... hij houdt ook buiten verkiezingstijd zijn webactiviteit up-to-date en levend. Overigens krijgen wij hem niet te pakken. Voor de eerst is een nieuws site volledig overgestapt naar berichtgeving via Facebook. Het gaat om de Amerikaanse site The Rockville Central, die zich richt op nieuws rond Washington, DC. Op de telefoon hebben we internetdeskundige Vincent, Evers. Vincent goedemiddag. Evers. Goedemiddag. Het nieuws via Facebook brengen, is dat een unieke ontwikkeling? Nou, een logische ontwikkeling. Er zitten 550 miljoen uh, mensen op. En het is een hele prima manier om gewoon snel een hele betrokken groep mensen bij je te krijgen. Dus eigenlijk fans, waarbij je enerzijds kun je het nieuws melden... maar anderzijds kun je ook vragen van, hey, weet iemand iets over? En dan, uh, ja, zoals bij het, uh, uh, die organisatie die er het eerste mee uh, gaat... die heeft anderhalf miljoen leden. En die krijgt bij elke vraag wel een paar honderd antwoorden. Dus er wordt ook heel veel gebruikt voor de journalistiek. Hoe werkt dat, Vincent? Ik, bedoel, ik, ik, ik volg uh, de Waffle Central. Uh, die voeg ik toe uh, als vriend. En dan? Nou, dan krijg je dus regelmatig in je nieuwsflow in je, in je gewoon nieuws van hun. En als je dat leuk vindt, dan zeg jij van, hé, hey, dit vind ik leuk. En dan zie je al je vrienden ook weer dat jij het leuk vindt. En dan kan dat zich heel, heel makkelijk verspreiden. Je ziet ook vragen van hun, hè, dat je zegt van hey, wie weet er iets over Egypte of over Libië of over uh, wie weet er iets van deze muziek. En dan krijg je meteen weer uh, allerlei reacties. Het voordeel bij Facebook is dat ze het ook privé kunnen doen. En dus uh, bij Twitter is alles openbaar, maar als je inderdaad vraagt naar Libië, hey, heeft er iemand uh, wat uh, te vertellen over... Wat er op dat ogenblik gebeurt, dan kan iemand zijn telefoonnummer geven. en die kan dat gewoon uh, goed ook anoniem doen. Dus op dit niet anoniem, maar dat de rest het zeg maar niet ziet. Maar wat zijn de voordelen voor uh, de, de Rockville Central om het op deze manier te doen? Nou, op Facebook heb je een heleboel is er al geregeld. Je hoeft de, de website, uh, die, die, die, die hele omgeving is er al. Mensen hoeven niet meer in te loggen. Mensen krijgen al het nieuws al. Uh, je, je, hebt, um, je, je hebt honderden miljoenen mensen die at your fingertips zitten in een paar seconden. Dus het is een, een, een groot publiek en het is ook een intiem publiek waar je gewoon goed mee kan discussiëren. Op die pagina's, die fanpagina's, als je het een beetje goed doet, dan vindt er ook enorm veel discussie plaats, wat dan ook weer mensen helemaal aantrekt. Ja. En die website die hoef je niet zelf te maken, die hoef je niet zelf te onderhouden, hoef je het verkeer niet voor te betalen. Nee, maar dus tegelijkertijd dan... kunnen, kunnen zij er ook niet zelf assistentie op zetten. De advertenties die erop staan, die worden door Facebook geplaatst en daar verdient Facebook aan. Ja, dat is zo. Maar als je bijvoorbeeld een, uh, als je een radiostation bent zoals jullie... dan kun je natuurlijk een radiostream erop zetten of een video... en daar kun je dan wel niet gewoon je uh, eigen advertenties in, uh, in kwijt. En ik denk dat het ook een kwestie van tijd is dat uh, Facebook, net zoals Google ook dat soort inkomsten met je deelt. Dat ze ook zeggen van: hé, hey, als jij grote hoeveelheden verkeer genereert, dan krijg je gewoon een percentage van het gebeuren. Oké, okay, maar nu, maar nu is het nog Central, niet zo. Die Rocky Central, dat is, een, uh, dat is op dit ogenblik nog een, uh, een non-profit site. Dus ook Facebook die ontwikkelt zich enorm snel, want ze zijn pas vorig jaar juni begonnen om dat mogelijk te maken. Ja. Als je ziet in de gaming, er zijn nu al bedrijven die honderden miljoenen euro's verdienen op Facebook door Games daar aan te bieden. Dus dat is ook gewoon een kwestie van tijd, want dat dat met nieuws ook gebeurt. We gaan er vast meer van zien. Vincent Evers, dankjewel. Internet, Dank voor jouw uitleg. Okay. Het publiek wordt uh, volop betrokken bij de verkiezingsuitzendingen bij de NOS. En dan hebben we het weer over de traditionele media. Maar wat nieuw is dat ook de sociale media... wat stellen van vragen aan politie... en door een flitsende presentatie erbij betrokken gaan worden. Publiek mag een rol spelen. Vanavond worden vragen van kijkers gesteld tijdens het laatste verkiezingsdebat. En morgenavond is er weer de mogelijkheid om via de sociale media te reageren. Ik heb Jeroen Wollaars aan de lijn... verslaggever van de NOS. Goedemiddag, Jeroen. Goedemiddag, Frank. Je bent morgen voor de derde verkiezingsuitzending op rij... verantwoordelijk voor het verzamelen van de reacties van kijkers op sociale media. Yes. Um, hoe gaat het precies in zijn werk? Nou, ik zit al met uh, twee laptops uh, achter een soort desk te kijken... wat er vooral op Twitter eigenlijk gebeurt, omdat je ziet dat wij in Nederland... een soort van nieuwe hobby hebben ontwikkeld, namelijk om televisie te kijken... en tegelijk met een laptop op schoot dat van commentaar te voorzien... Ja. En dat gebeurt dan vooral op Twitter. Door nou ja, ongeveer 400.000 tot een half miljoen mensen zijn de laatste schattingen. Dus dat is enorm veel. Die gebruiken allemaal een hashtag, dat is dat, nou, dat kruisje zou ik maar zeggen, waardoor Precies. jullie het erop uit kunnen vissen. Het hekje PS2011, eh, Provinciale Statenverkiezingen 2011, dat, dat is dan de code die zo ongeveer met elkaar is afgesproken om te gebruiken rondom eh, de komende Statenverkiezingen. Ja, mensen voorzien die uitzending van commentaar, voorzien bijvoorbeeld, hè, om 9 uur komen wij morgen eh, als enige met een eh, voorlopige prognose van de, van de einduitslag, ook vertaald in eerste kamerzetels. Nou ja, dat gaat ongetwijfeld een hele hoop reacties opleveren van gewone mensen... maar ook van politici die, als je ze een camera voor hun neus houdt... altijd een heel mooi gemediatraind verhaaltje houden maar waarvan wij hopen en denken en ook in het verleden gezien hebben... dat ze op Twitter net even iets echter zijn... en net eventjes wat meer van zichzelf laten zien. Ja, Jeroen, dat is Twitter, uh, maar dat is maar een deel van de sociale media. Wat ga je op de andere platforms doen? Nou, het is wel het meest gebruikte sociale medium in, in Nederland. Uh, ik zat uh, vanmorgen nog even te kijken naar... hoeveel er nou over politiek gesproken wordt op bijvoorbeeld Hives. Nou, dat is eigenlijk uh, te verwaarlozen. Maar Facebook Hoe komt dat? Hives is toch vooral een kindermedium? Nou, uh, laat, het, uh, laat het de mensen van Hives niet horen. Um, ik wil maar... het wel een keer herhalen hoor. Lef heb jij. Nee, ja. Hives is vooral een, een, een plek waar mensen privé dingen bespreken. Wat, wat, uh, wat ze eten, wat voor vakantie ze hebben gehad, wat ze gaan doen. Um, en er wordt ongelooflijk weinig over politiek gepraat over Hives. Dus ik kijk er altijd wel even op. En als er iets leuks te melden is uit, uit die hoek, dan zal ik dat ook niet nalaten. Ja. Maar wat mensen gebruiken en waar de meest uh, interessante, leuke, opmerkelijke dingen op te vinden zijn, dat, dat is toch Twitter. Oké, okay, toch Twitter, maar ik wil even nog even twee met jou aflopen: oh, okay. Facebook groeit als Kool en LinkedIn, ook niet onbelangrijk in de zakelijke wereld. Ja. Maar dat is dat laatste, Dat is um, nou, nou, ik ben daar lid van en jij ongetwijfeld ook. Yep. Het is ongeveer het saaiste wat ik op mijn computer kan doen. Daar heb je uh, in, ja. de, behalve hem opstarten en afsluiten en, en, en wachten. Uh, wat je daarop ziet is uh, wie waar werkt en wie je hoe kan benaderen. En dat is hartstikke handig. Maar uh, tijdens een verkiezingsuitzending ben ik niet met mijn carrièreplanning bezig. En heel weinig mensen, denk ik. Nou, misschien degene die in de politiek zitten en wel of niet gekozen gaan worden. Maar daar vind je natuurlijk op, op die avond helemaal niks. Over, nee, maar over goed, de Facebook de heeft wel een interface waarmee mensen kunnen praten, tegen elkaar kunnen. Ja. Uh, en dat kan me voorstellen, is wel interessant. Of ook ja, niet. En ook dat vind ik dan toch tegenvallen. Op Facebook zie je dat er een hoop politieke partijen zitten... en van die lijsttrekkers en van die uh, statenleden. En die plaatsen dan berichtjes van... ik ben hier geweest, ik ben daar geweest... en wat was het, een fantastische flyerdag vandaag. En dan reageert er wel eens iemand... maar dan heb ik het echt over één of twee of drie mensen. En dan reageert die partij of die lijsttrekker vervolgens niet terug. Dus daar ontstaat nou niet echt een heel levendige discussie. Oké, okay, we, um, we, we, we, hebben, we hebben het gepinpoint. We Twitter dus vooral. Eh, ja, en dan is het ook wel de vraag... Nou, ja, weet ik niet. Nou is nu wel de vraag of het dan niet vooral... over het haar van Dominique van der Heide gaat. Ja, ja, ja. Nou ja, dat, dat is zo. En als het over het haar van Dominique van der Heide gaat... en iedereen heeft het over het haar van Dominique van der Heide... morgenavond, dan zal ik daar zeker iets over zeggen. Zullen we het eens dus even aan een Dominique zelf gaan vragen? Ja, Dominique, goedemiddag. Ja, hallo Frank. Ik denk dat het vooral over mijn pak zal gaan oh. vanavond. Heb, heb je een bijzonder wedstrijdpak? Ja, ik kijk, gisteren waren het allemaal grijze pakken... en ik heb een uh, heel speciaal pak aan vanavond. Dat zullen jullie allemaal gaan zien. En ik weet zeker dat er op Twitter heel wat over te doen zal zijn. Oh, oké. Okay. Nou goed. Jeroen zit er helemaal klaar voor. Ik begrijp het. Uh, <lacht> ja, wat is de rol, Dominique, van de kijkers uh, uh, tijdens het debat? Ja, we hebben vanavond. We hebben de, de, de afgelopen weken hebben we allerlei oproepen gedaan. Ook via Twitter, maar ook via de site gewoon. Eh, dat mensen vragen konden insturen. Aan de, aan de politici. Eh, en die, daar hebben wij een selectie uit gemaakt. En we, vanavond hebben we ongeveer 15 mensen die vragen zullen stellen aan de politici. En die moeten daar dan op reageren. Hè? Die moeten die gewoon antwoord geven. In het maar wat systemen. is het niveau van die vragen? En dat niveau is uiteraard heel hoog. Nee, dat, dat zijn gewoon de, de, de vragen die in heel veel mensen opkomen. Dus veel vragen dubbelden dan ook. Ik bedoel, uh, uh, ik, ik noem maar wat, tot, tot hoever moet onze pensioenleeftijd uiteindelijk verhoogd gaan worden? Of uh, over de megastallen, waarom uh, is het CDA daar nou eigenlijk... Uh, Dominique, uh, uh, ik ga niet te veel verklappen natuurlijk. Nee, maar... snap ik, maar even niet flauw bedoeld. Maar zijn het ook niet allemaal vragen die, die, die jij ook heel makkelijk kan bedenken en Ferry ook? Ja, maar het verschil is dat op het moment dat uh, uh, zeg maar een kiezer een vraag stelt... in een uitzending, dat hebben we gemerkt bij de gemeenteraadverkiezingen vorig jaar... dan, dan worden die politici gewoon gedwongen om uh, niet hun standaard verhaaltje af te draaien... zoals, je daarnet, uh, zoals uh, waar Jeroen het daarnet ook over had. Maar ze zijn, worden gewoon gedwongen ook om echt antwoord te geven aan de persoon die de vraag stelt. En ik ben er echt van overtuigd dat dat uh, iets anders gaat opleveren dan... Wanneer we gewoon weer een stelling opplakken. en dat ze dan hun ingestudeerde verhaal gaan afdraaien. Dus volgens mij wordt het echt wel spannend vanavond. Morgen, uh, dus de vragen van de kijkers. Uh, vanavond, uh, Jeroen. Die, uh, andersom. Oh, precies andersom. Oh, Neem me kwalijk. <laughs> precies andersom. Ik denk, ik heb het begrepen. en ik heb het toch weer niet begrepen. Precies andersom. Uh, zou het ook niet heel aardig zijn. om ook vanavond wat met, met Twitter te gaan doen? Nou ja, weet je, dan wordt het zo ingewikkeld aan alle kanten op en uh, dan komen er ook veel te veel vragen. Je kan natuurlijk maar een beperkt aantal dingen behandelen, want we willen ook nog wel dat er een beetje debat is. Het wordt niet alleen maar vraag en antwoord. Het is wel eens geprobeerd door Frits Westen om alleen een Twitter debat te houden. Maar dat werd ook een, een, een chaos, want dan gaat iedereen om elkaar in zitten twitteren... en als de ene vraag gesteld wordt, dan is de andere nog lang niet beantwoord. Dus zover zijn we nog niet, maar misschien kan je daar weer iets op gaan vinden voor in de toekomst... want we hebben nu wel heel veel debatten op tv en wij blijven ons wel vernieuwen. Maar ja, misschien kunnen we met Twitter in de toekomst toch ook nog iets, iets, iets werkbaars verzinnen. Ik weet het niet, Jeroen. Nou ja, het is, wat, je, wat je natuurlijk ook ziet is dat die uitzending van vanavond, die, die, die duurt... Ik denk, hoe, hoe lang duurt die, Dominique, een uurtje? 70. 70 minuten, net, net iets langer dan een uur. Kijk, en morgenavond, op de, op de avond van de, van, de, van de uitslag... dan gaan we, net zoals we dat in het verleden hebben gedaan... net zo lang door totdat we met min of meer zekerheid kunnen zeggen... wat die uitslag dan is. Dus dan heb je ook veel meer kans en veel meer ruimte... om een uh, uh, uh, andere vorm van interactie met het publiek aan te gaan. Dat is natuurlijk ook een voordeel. Ja. We, gaan het allemaal, we gaan het allemaal meemaken. Uh, jullie uh, moeten de laatste voorbereiding ongetwijfeld doen. En dan kunnen tegen wij... vanavond, Nederland 1. Kijk eens aan, Dominique van der Heijden, Jeroen Wollaars. Hartelijk dank uh, beiden. Graag gedaan. Okay. We gaan uh, straks met ons mediaforum praten. Zometeen uh, na het, uh, het nieuwsoverzicht dat u eerst krijgt van Dorot Megers. Radio 1, het NOS-journaal. In Duitsland is de minister van Defensie Gutenberg opgestapt. Hij kwam een paar weken geleden in opspraak toen bekend werd dat hij in zijn proefschrift plagiaat had gepleegd. Karl Theodor zu Gutenberg haalde in 2007 zijn dokterstitel. Vorige maand werd bekend dat hij passages van anderen had overgenomen zonder de bron te vermelden. Gutenberg zegt dat hij heeft onderschat hoe zijn fouten overkomen bij de Duitse bevolking. En hij noemt dit de pijnlijkste dag van zijn leven.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 Toen het Vaticaan in 2009 op de hoogte werd gesteld van de beschuldiging... werd hij met vervroegd emeritaat gestuurd, officieel om gezondheidsredenen. De missionaris, inmiddels is die 69, woont nu in een rusthuis in Oosterbeek. Dat zijn de hoogpunten uit het nieuws. Het weerbericht van weer Online. We hebben een aantal dagen voor de boeg met droog en zonnig weer. Alleen moeten we het vandaag op veel plaatsen nog doen met vrij veel bewolking. Op dit moment is het in een groot deel van het land ook nog steeds bewolkt en Nevelig. Behalve dan in Limburg en in het oosten van Noord-Brabant, want daar schijnt momenteel de zon. De temperatuur die ligt rond een graad of 2 in het noorden tot 4 in het zuiden. Nou, vanmiddag komt vooral in de oostelijke helft van het land steeds meer ruimte voor de zon. In het westen blijft het overwegend bewolkt. De temperatuur die loopt op naar een graad of 5 in de bewolkte gebieden. Maar daar waar de zon doorbreekt kan het met gemak een graad of 7 à 8 worden. Er staat vandaag een matige AC vrij krachtige wind uit het noordoosten, zo'n windkracht 3 tot 5. Vanavond dan is het eerst nog wisselend bewolkt, maar vannacht klaart het steeds meer op. Het gaat dan ook op veel plaatsen licht vriezen. Morgen woensdag is het vrij zonnig en droog. Het wordt dan zo'n 5 tot 7 graden, maar er staat dan wel een frisse noordoostenwind. De dagen daarna dan blijft het droog en vrij zonnig, met overdag een graad of 7... en s'nachts lichte vorst. Dit is Radio 1, lunch... Het Mediaforum. Met vandaag als gasten oud-programmamaker en schrijver Aad van der Heuvel... en Marianne Zwageman, medeoprichter van Pound... en eigenaar van een communicatiebureau. Was in het verleden ook verantwoordelijk voor de digitale media... van de Telegraaf Media Groep. Welkom beiden. Marianne Zwageman, om met jou te beginnen. Uh, Pound News, uh, Pound News, ik weet het nog steeds niet. Ja, ik, ik, ze zeggen zelf de hele tijd Pound News. Pound, ja. Pound News. Pound po News. Poon. Ja. Uh, NSN Next die heeft er vanmorgen een artikel over Poon News geschreven... waarin staat dat de verwachte tv-revolutie na een half jaar nog steeds uh, uitblijft. Um, hoe kijk jij daar als een van de schrijvers... nee, de schrijver van het beleidsplan van Poon News tegenaan... Yeah. Ik vond heel veel passages uh, terug in, van uit het beleidsplan in dat artikel. Dat vond ik wel leuk, uh, leuk om te lezen. Nou, ik was wel eens met de analyse van, uh, die vanochtend in, uh, in NRC Next uh, stond. Uh, en aan de andere kant van het verhaal... als je als, een, als, als nieuwe omroep een halfjaartje bezig bent... en het lukt je om elke dag een, een live actualiteitenachtig achtig nieuwsachtig programma te maken... ...wat, wat eredivisie is, hè? dat is een van de moeilijkste dingen op tv... Uh, ...en je doet dat niet heel erg slecht. Uh, je hebt af en toe een scoop. Uh, je leidt ook nog wat nieuwe mensen op, hè? want van tevoren was ik kritiek ...van ja, jullie waren alleen maar Rutger, maar inmiddels... Uh, nou, ...Jan ja, ja. Roos doet het denk ik heel erg aardig. Ja. Uh, jo en zijn ook wat andere nieuwe gezichten aan het ontstaan. Ja. Dus dat maar is op je... zich niet zo slecht, denk ik. Aad van der Heuvel, oud uh, eredivisie-speler, uh, uh, ...want je hebt uh, god weet hoe lang actualiteiten gemaakt. Uh, hoe kijk jij tegen de nieuwkomer aan? Ja, ze hebben natuurlijk het nadeel dat het een aspirantomroep is met niet al te veel geld. En uh, iedere dag uitzending. Dat betekent dat als je alle kaarten op één programma zet, want dat gebeurt op televisie althans een beetje, dat daar een, een zeer grote aandacht uh, op wordt gericht. En dan krijg je dus analyses van uh, nou erg revolutionair is het niet. Nee, maar en we hebben het terug. Geld wel hadden ze niet, maar pretenties wel ja Want het moest allemaal anders, dat ja. heb jij ook opgeschreven. Ja, het moest klopt. allemaal, het ja. moest brutaal zijn. Het moest ja. Ja. een revolutie in Hilversum gaan teweegbrengen. Ja, dat is het dus niet. Nou, ik denk dat... Ik denk dat als je iedere dag, uh, vijf dagen in de week... Uh, uh, met uh, hetzelfde uh, brutale, uh, korte onderwerp komt... dan slijt dat ontzettend. Trucje? Dat, dan wordt het een trucje wat, uh, wat de NRC Next toegeschreven. Marjan de Zwaagman? Nou, dat, dat, dat, dat, dat risico is er wel. Uh, er was gisteren een onderzoek naar hoe, hoe links of rechts of verdeeld... of, of pluriform uh, de publieke omroep is. En daar kwam Poon volgens mij ook uit als enige die toch een beetje afwijkend is. Hè, met veel meningen en weinig deskundologen. En ik zie dus echt geen wel... buitenlands nieuws. Geen buitenlands nieuws. Nou, dat is ook helemaal in de stijl van geen stijl. Hè. Dingen doen die, die die netwerkgeneratie wel belangrijk vinden. Uh, dus dat, dat doen ze denk ik op zich... Uh, allemaal wel goed. En uh, wat je ziet, de katalysatorfunctie van ten eerste al geen stijl en ook nu wel poont. Die is hem natuurlijk wel. We hebben het ook hier eerder in het mediaforum wel over gehad. Dat je bij de Jakhals en op allerlei plekken, je ziet journalisten ook van andere programma's toch andere type vragen stellen. Dus ik denk dat er wel echt iets veranderd is. Uh, en ja, dat is niet een revolutie. Dat kan ook niet in dit bestel. Nou Wij bestonden je... de Jakhals al wat eerder hoor trouwens. Ja, maar de stijl is ja. wel aangepast. Je ziet steeds... Maar Jan, er, er hangt toch, een soort, toch ook, ook bij mezelf als ik heel eerlijk ben toch een soort lichtgevoel van teleurstelling nog over die club heen. Schut van het, het, het, het op, kom maar met iets nieuws. Ja. Met iets verfrissends en het ja. is wel een beetje anders, maar ja. ik ben het ook al met het eens. Een beetje, een beetje flauw, nou ook alweer. ja, nou die teleurstelling die heb ik ook wel. Want ik zie dingen in het beleidsplan uh, die, die ik zelf heel belangrijk vond, die zie ik nog niet terug. Hè. Dus dingen dat? echt, nou de, de, de nieuwe media-invalshoek en uh, die netwerkgeneratie echt betrekken. Uh, wat ook in NRC stond: ja, we komen niet heel veel verder dan, dan tweets laten zien uh, in het programma, wat ook bij andere programma's wel gebeurt. Dat zijn wel dingen waarvan ik denk ja, dat moet de komende jaren moet daar wel echt ja. wat gaan gebeuren, maar de focus nu, verlaat het eerste half jaar is even zorgen dat we dit dit moeilijke programma, dat we dit gewoon goed maken. Je zegt nog we, trouwens. Uh, ja, oh, nou, dat is dan een slip of de tong. Ik ben er al heel lang niet meer bij betrokken. Maar dat vind ik op zich een hele goede focus. Maar ze moeten natuurlijk nu wel gaan doorontwikkelen... naar al die dingen die, waar ze ook voor opgericht zijn. Nou ja, voor de rest zie ik in het omroepbestel... en uh, je bent afhankelijk van leden. Dus uh, hetzelfde van afhangen... of 150.000 mensen dadelijk gaan zeggen... dat ze het buitengewoon waardevol en fraai vinden... Ik dacht, je wat anders ging zeggen. Ik dacht, once you're in, you never go out. Maar dat <laughs> zijn de veilige deuren wat, van het publiek op. Wat dus niet zo nee, is. Hè? Nee, dat is echt Ik wou het even hebben, uh, Aard, uh, om te beginnen met jou... over het uh, een vandaag verkiezingsdebat gisteravond. Uh, ik neem aan dat je de wekker gezet hebt. Nou, dat was, het was vroeg op de dag. Maar dat je een alarm gezet hebt en bent gaan zitten. Gisteravond? Ja, gisteravond, ja, middag, zes uur. Waarom de we wekker gezet? Nou ja, nee, gewoon nog <lacht> Om wakker te blijven. Wat oh, de ja. vooroordelen zijn dit. Nee, het was, uh, het was, het was een, een heel levendig debat enzovoort. Maar ja, ik zit mij dan constant uh, te ergeren. Want uh, eigenlijk zie ik veel liever uh, in Pauw en Witteman... een uh, 50 minuten lange Rutte. Niet omdat ik een voorstander van Rutte ben of wat dan ook. Maar in ieder geval zit er een man die 50 minuten een verhaal heeft... en uh, kan antwoorden op vragen. Helaas werden er vraag... een aantal vragen niet gesteld. Zoals? Nou ja, het ging op het eind heel even over Windsemius. En, en, en, en, en de natuur en het milieu enzovoort. En dat wordt binnen. een minuut die heeft om niet VVD te stemmen. Om, niet VVD, dat wordt binnen een minuut afgedaan. En dat had best iets langer mogen duren. Ja, helemaal terecht. Dat was overigens die, precies die ene minuut waarop ik nog een keer besloot dat ik VVD ga stemmen. Want ik ben het helemaal eens met het natuurbeleid van de VVD. Maar hier raak je precies het punt. Nam nou, was ook dat een vandaag debat waardeloos. Dit zijn nou precies de dingen waar provincies heel erg belangrijk in zijn. En, en gisteren, wat waren de thema's in dat debat? Het was zorg, het was onderwijs, het was hoe sociaal is dit kabinet. Alsof de Eerste Kamer daarover gaat, alsof de provincies daarover gaan. Daar gaan die hele verkiezingen niet over. Nee, nou, dus ik ben bij het debat eindelijk, al... iemand, eindelijk iemand gevonden hebben... die vindt dat de provincie ergens belangrijk in is. Dat is heel fijn. Nee, precies. Nou ja, en, en, en, nou ja, in dit een, soort dingen helaas wel. Het gaat daar dus niet over. Het nee. is alsof bij een Oscar-uitreiking... de uitgenodigde spreker uitgebreid over het gouden kalf gaat spreken. Ja. Die provincie komt niet aan de orde. En dat is natuurlijk ook wel begrijpelijk. Uh, en daarom begrijp ik niet dat er zo weinig mensen gaan stemmen. Want de, de, de, de, de onderzoeken zijn niet uh, erg veelbelovend. Maar even, even want het gaat van... ergens over meer dan over de provincie. Een van de dingen die natuurlijk ook opvallen... is dat politici in allerlei programma's als CoffeeMax gaan zitten. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, de, de, de bekende spindokter die ik gisteravond op televisie uh, zag... Jake de Vries, die zegt uh, heel terecht, denk ik... ja, ze proberen een ander soort publiek uh, aan te boren... Maar ja, het vreselijke, afschuwelijke gevolg is wel... dat ik dan Cohen plotseling in een Polonaise zie lopen. En dat is niet echt verheffend. Uh, nee, wat, dacht... het, wat het ergste was, ik had het niet gezien. Ik ben niet helemaal een doelgroep van, uh, van Omroep Max. Uh, wel fan, geen doelgroep. Nee. Uh, dus ik had het niet gezien. Dus ik heb teruggekeken. Maar ik, ik dacht dat hij daar door meer naar geduwd was... om mee te doen ja, aan die Polonaise. Maar, erg, maar, maar de Polonaise kwam langs. Hij, van, hij, maar, hij ging meteen voorop. Hij zat het ging in een ook... afschuwelijke situatie. <laughs> want Hij kon niks meer, want als die man was blijven nee. zitten had weer de helft van de kijkers gezegd... kijk eens, die reinige oude man die niet ja. mee wil doen die, en zo. Dus staat die man echt... had natuurlijk door zijn medewerkers beschermd moeten worden. Juist. Die hadden moeten weten Juist. dat er een Arie Ribbons direct na hem of voor Juist. hem of in ieder geval dichtbij hem kwam. En hij had moeten zeggen, dan komt meneer Cohen dus niet. Ja. En, nou ja, of, of wat er ook gebeurt, meneer Cohen... gaat weg voordat ja. Arie Ribbons komt. En, en, en dat... zo gaan die dingen trouwens ook, hoor. er ja. wordt wel afgesproken. De, de, en, en, van ja. de kielst, maar was dat niet overkomen nee. als spindokter. Die had dat nee. geweten en die had gezegd... dit gaan wij dus niet doen. Ja. Of wel. Door. Misschien vond Cohen het ook wel leuk om op Polonaise te lopen. Dan we nee. alles op. Zag het er zo uit? Nee, nee ze zag ze het niet het. Nou, hij, hij ging wel met enthousiasme in. Maar goed, ik bedoel, Cohen zit niet op zijn plek in deze rol... en zijn campagneteam moet ontslagen worden. Dat is aangetoond door dit ene uh, item in, uh, in Max. Hoppa, ook weer vastgesteld. Nieuwsuur, gisteravond, twee uur lang, over het Midden-Oosten. Alle gebeurtenissen op een rijtje. Marianne Zwageman? Het was te lang. Um, ik vind het wel goed dat ze het gedaan hebben. Um, maar ik, ze hadden iets meer van de inleiding over mogen slaan. En iets meer aan het debat. En dan ook misschien mensen die daar iets meer verstand van hadden. Maar het, het initiatief vond ik wel heel erg goed. Want het is wel verwonderlijk dat wij met z'n allen denken... Oh, Egypte leuk, dan kan je lekker snorkelen. Uh, en dat hele Midden-Oosten, het enige wat we er eigenlijk met z'n allen van weten... Is, is, uh, is Israël en nog een beetje de Iran en Irak gedonder. Maar aan het en is er veel mee aan de Heuvel, wat heeft het toegevoegd aan wat je wist? Niets. Het, is, het was toch... Kijk. Op de eerste plaats vind ik het fantastisch... want ik heb het daar wel eens over, over vroeger... dat uh, wij nog steeds in staat zijn om om negen uur s avonds plotseling het programma open te breken om iets heel anders te doen... en iets heel belangwekkends te doen... wat zich afspeelt op het ogenblik in het Midden-Oosten. Uh, maar het was toch een beetje uh, een, een beschouwing over een toneelstuk... terwijl ja. het nog niet afgelopen is... En, en heel veel dingen die men liet zien waren nog heel vers... en die zat iedereen wel in zijn herinnering. Maar wat ze graag wilden was juist die historische context eh, ja, benadrukken. Namelijk dat dit een unieke revolutie te vergelijken is... met de, de val van de Berlijnse muur. Maar daar was ik ook nieuwsgierig naar. Van hoe, hoe kan het dat daar eigenlijk al jarenlang iets, iets borrelt en iets aan de hand is? En wij hier in het Westen zijn ons er niet van bewust, we weten het niet. He, ik heb daar op de radio al wel dingen over gehoord de afgelopen weken. Van, hé, hey, dat is interessant, hè, journalisten die daar al langs... Radio 1, ja, dat, uiteraard, Radio ja. 1. Uh, en dat zat er hier te weinig in, omdat ja. er te veel tijd werd besteed... aan de recente gebeurtenissen nog een keer laten zien. Dan denk ik, je mag bij de kijkers van Nieuwsuur veronderstellen... dat ze dat al allemaal hebben gezien, dat weten we al. En, en ga dan meteen even in het in, in de debat ja, en de meningen en de toelichten. En om echte deskundigen. Ja, Echt, nou, en om echte deskundigen, niet, echte niet deskundigen. die, die VVD-meneer... Hendrixen... die alleen iets wist over de Facebook-generatie die, die hij oh, had zo. ontmoeten. Ik, ik wil even jullie meenemen naar een kort fragmentje van Gaddafi. Want we, we hoorden en zagen voor het eerst een interview van Gaddafi... met drie westerse journalisten van BBC, ABC en Sunday Times... And that's long show. It was Colonel Gaddafi's first interview for Western journalists since this crisis started. He agreed to see the BBC, ABC News from the United States and the Sunday Times. He was fairly relaxed throughout the interview which was held in a restaurant overlooking Tripoli port. No demonstration at all in the streets. Have you seen, did you see demonstrations? Uh, yes I have, yes. Where? I saw some some today. I saw some in Zawiya yesterday I saw demonstration. Uh, Ali supporting us. No, they're not supporting. us. They are us. not against us. Some some were against you and some were for you. No, no one against us. Against me for what? Because I am not present. But, but, but they, they love me all my people with me. They love me all. Yeah, so was Jeremy Bowen from the BBC who came the die uh, <laughs> De vraag moest beantwoorden. Dat was bizar, toch? Of niet? Dat Aan. was bizar, ja. Het was echt de herfst van de patriarch uh, wat daar gebeurde. Dat was Ceausescu die naar het plein kijkt, vol met mensen... en die plotseling gaan schreeuwen tegen hem en gaan joelen. En je ziet op dat gezicht van... Hij begrijpt er geen reet Ceau van. die, be die bedankte de organisatoren voor deze, deze ja, bijeenkomst. Hij begreep er niets van. En deze Gaddafi... het is niet alleen maar een gek. Hij begrijpt het echt niet... Ik heb wel eens een president in Afrika gesproken, Rawlings, die, die heel lang aan het bewind is geweest. Die me vertelde: als acht jaar lang iedereen tegen je hebt, heeft gezegd dat je Jezus Christus bent, dan geloof je dat. Op een gegeven moment ga je mee. Laat staan veertig uh, jaar. En laat staan veertig jaar. Je wordt hartstikke uh, gek. En deze man gelooft werkelijk niet wat er gebeurt. Maar wat heel griezelig is, hè? want ja. uh, deze revolutie ja. Ja. is dus een andere... dan we in Egypte en uh, Tunesië hebben gezien. Dit kan heel kwaadaardig worden. Nou ja, dit kan heel veel doden gaan kosten. Het staat nu ja. dit, dat de uh, bewapende opstandelingen in Libië bewapenen zich... dat, dat ja. klinkt als de voorfase van een echte burger. Ja. Ja. Ja. Dus dat kan wel veel erger worden. Maar Jan de in België is onderzoek gedaan... want in Nederland is er dus nog wel aandacht voor het buitenland nieuws. In België hebben ze daarna gekeken. En daar is steeds minder aandacht voor nieuws. Ja, maar België heeft geloof ik al tien jaar geen regering of zo. <lacht> dus ik snap wel dat die eerst even hun eigen probleempjes uh, op moeten lossen. Maar, begrijp je, maar je hebt voor Pau Nieuws ook uh, ge uh, geschreven en ge ook daar wordt niets aan buitenland gedaan. Ja, tenzij uh, het ineens wel heel relevant is voor die netwerkgeneratie. Hè? Dus, dus in het geval als, als Twitter of Facebook of zo een rol speelt, dan is het iets anders. Uh, maar ja, buitenland is dat, dat. Dat blijkt ook gewoon dat het uh, niet zo heel erg interessant is voor, uh, voor een heel groot deel van, uh, van de Nederlanders. Maar ah, de Hart van is... Nederland doet ook geen buitenlands nieuws. SBS doet helemaal geen buitenlands nieuws. Dus het is, het is niet heel uniek dat een, uh, dat een omroep. Nee, of ik, een vind daarin... ik, ik vind het verschrikkelijk. Ik wil zeggen, ik zie dat uh, graag weinig kijken. We zijn, ja, zijn uh, qua Nederland geheel afhankelijk van het buitenland. Met ongeveer alles wat we doen. En uh, als je dus die afkalvende belangstelling ziet, dat is verschrikkelijk. Wat, wat er in het Midden-Oosten gebeurt, dat overkomt ons allemaal. We kijken met grote, bevreemde ogen. Ja. We, we, de, de eerste dagen kunnen we, uh, behalve Bertus Hendricks en een drietal anderen, geen deskundigen vinden, nee. omdat we ons daar nooit mee hebben bezig gehouden. Dat vind ik echt vreselijk. Dat is heel erg. En die Belgen. Die Vlaamse televisie die is wel goed, hoor, in het buitenland, met name Afrika en met name Oost-Afrika. Dat doen ze onmogelijk veel, veel aan. Nou, dat is uh, behoorlijk. Maar ik bekijk natuurlijk even vanuit, er, er is in Nederland al een heleboel... en er komt dan een nieuwe omroep bij, hè, of dat nou tien jaar geleden SBS was... of nu recent uh, poont. En als, als, als buitenlands nieuws al voldoende gecoverd wordt... dan moet je daar niet ook nog in willen duiden... Oh, heen, als jouw doelgroep niet, dat ja. niet interessant vindt. Maar dat neemt natuurlijk niet weg, dat, dat zei ik net ook, die uitzending van Nieuwsuur. Dus prima initiatief, besteed er een hele avond aan of doe dat vanaf nu elke week, prima. Maar Janne medeoprichter van poont en uh, schrijver en oud-programmamaker... Aad van den Heuvel, hartelijk dank beiden voor uw bijdrage aan dit programma. We gaan luisteren naar uh, Job Roggeveen, die onder de naam Happy Camper een uh, plaats gemaakt heeft. Die plaats heet Born with a Bottled Mind for a while You might say I'm a doubtful guy It's a doubt But this And then why It's truly not so bad As long as you Keep tough fear From your mind Should I cut my hair Or let it grow Have another drink Or head on home? Should I fall my bed Your own song, you're acting like a moron. Just do what you've been done. Should I cut my hair or let it grow? Have another of dream or head on home? Or should I fall my Dat is een erg leuk clipje bij de liedje, grafisch vormgever, geloof ik, van huis uit. Goed, we gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen van lunch. We gaan op zoek naar de nieuwscanner van deze week. Debbie Simons uit Amsterdam is aangeschoven. Welkom. Dankjewel. En zo te zien net terug van de wintersport. Nee! Niet? Nee, niet eens. Opnieuw formuleer ik mijn vraag. Net terug van de zonnebank. Zoiets, ja. Zullen we het daar maar op houden? Gisteren zijn er 36 punten gescoord. Je hebt een vriendin die heeft ooit meegedaan. En die heeft het fameuze aantal van <laughs> hoeveel punten gehad. Zes. Houd? En jouw doel van de dag is? Zeven. Nee, nee, nee. Ik wil winnen, hè? Je wil winnen? Ik wil uh, de weekwinnaar worden. Hartstikke goed. Lukt je dat, dan krijg je 300 euro van ons. Dat is de prijs die erbij hoort. De nieuwscanner van de week, dat is de eretitel die er ook bij hoort. Uh, ik ga je een aantal vragen stellen. En dan gaan we eens kijken hoe ver jij komt. Uh, heb heb je uh, beroepsmatig iets met nieuws? Uh, nee, niet echt. Wat doe jij? Ik werk uh, onder andere in het casino en ik uh, doe de administratie bij uh, mijn broer, die heeft een eigen bedrijf. We gaan het zien. We gaan, uh, ik ik wens je veel succes. We ja. gaan gewoon kijken hoe ver we komen. Dankjewel. Succes, komt ie. Maan is aan een land dat zich heel breed ontwikkelt. De nationale nieuwspace. En dus zit niet alleen de koningin te wachten op toestemming om te mogen gaan. De koningin zou ook het Amsterdamse barokorkest meenemen. Als tegenprestatie. Er wordt nu op hoog diplomatiek niveau overlegd. Maar ja, dat lijkt ook geen goed idee om op dit moment al deze mensen mee te nemen. Het is jammer, want het is natuurlijk heel interessant. Volgende week zou de koningin Beatrix, Willem-Alexander en Maxima. naar Omaan afreizen tegen de onrust in het land staat dat nu op losse schroeven. De eerste vraag is, ons staatshoofd, de koningin, zou door het staatshoofd van Oman, Kaboos bin Said al-Said, ontvangen worden? Al-Said heeft dezelfde staatsrechtelijke positie als onze koningin. Mijn vraag is, hoe luidt de moslimtitel, die dus gelijk is aan koning die hij heeft? Mm. Hoe heet de titel van koning in de moslimwereld? Weet ik niet. Gok. Eh. Uh, kolonel... Nee, Sultan. Nee. Sultan, ja. Sultan. Sultan. Je had het kunnen gokken. Ja. Nederland heeft een sterke economische relatie met Omaan. We zijn aan de tweede vraag begonnen. Zo is een typische Rotterdamse onderneming voor de helft eigenaar van eenzelfde soort onderneming daar. Er werken ook Nederlanders die gisteren geëvacueerd werden. En zojuist trouwens teruggekeerd zijn. Maar wat voor Omaanse onderneming is in de stad Sohar half Nederlands? Weet ik ook niet. Denk breed. Rotterdamse onderneming. Ja, haven. Iets ja. in de haven. Ja, je hebt het wel goed. Ja, <laughs> ja. Ik, heb, ik, heb je, ik heb je wel geholpen, maar ik heb alleen maar een klemtoon verplaatst. Maar ja, het is de haven inderdaad. Goed, nou, één punt. De derde vraag. Een staatsbezoek wordt ver van tevoren gepland. En als het in een land opeens onrustig wordt... is het vaak een grote stap om dat af te zeggen. In 1989 is er ook een staatsbezoek gecanceld... Studenten in het betreffende land kwamen in opstand tegen de machthebbers... en het werd te gevaarlijk geacht voor de koningin. Over welk land, 1989, heb ik het? Volgens mij Indonesië. Volgens mij niet. Oh. Volgens mij ging het over China. Oh. De demonstratie op het plein voor de hemelse, hemelse vrede liep uit de hand. Dat was uh, wat er gebeurde. De vierde vraag. Uh, ik laat jou een fragmentje horen. En de vraag is, wie is hier aan het woord? Wij als club moeten wel laten zien waar wij voor staan. En, en dat is voor dit... En uh, ja, dit is niet zoals FC Twente moet reageren op uh, gebeurtenissen uh, binnen uh, de twee keer drie kwartier uh, op het veld. Munsterman. Weet je ook zijn naam of zijn voornaam nog? Mm, Joop. Helemaal goed. Joop Munsterman, de voorzitter van FC Twente, boos op uh, Douglas, de speler die tegen aanzet een rode kaart kreeg en zich misdroeg. De vijfde vraag. Douglas is door de KNVB en zijn club FC Twente gestraft voor zijn gedrag. Beide partijen hebben een schorsing opgelegd. Hoeveel wedstrijden mag Douglas nu niet in actie komen? Zes. Yes, helemaal goed. Vijf wedstrijden van de KNVB. FC Twente had er eentje meer opgelegd en dat maakt dus zes bij elkaar. Goed. Drie punten. Je kunt er nog vier aan toevoegen. Je krijgt uh, hints over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag erbij is, wat bedoelen we? Komt-ie. Vier. Van een zee heb ik een meer gemaakt. Drie. Ik ben in vijf jaar aangelegd en inmiddels bijna tachtig jaar oud. 2. Vanaf vandaag kan je 131 tellen op mij winnen. 1. Ik ben het eerste traject waar je met 130 kilometer... mag. Ja, ja, ja. Ja, het is goed. Stom. Het is, af... het is stom, want de eerste had je dat ja. kunnen weten, toch? ik rijd van de week over de afslaadijk. En toen hadden we het erover. Wanneer is je aangelegd? En we hebben het erover gehad. Ja, ja. Maar ja. ja nou ja, goed. Dat, nou ja, vier. Oké. Okay. <hacht>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 Minister van Bijleveld, Bijsteveld van Onderwijs wil dat alle basisscholen hun leerlingen de CITO-toets laten maken. Veel scholen doen dat nu al, maar 15% bepaalt op een andere manier wat de vervolgopleiding van de leerlingen van groep 8 wordt. De stelling waarop u kunt reageren is, basisscholen moeten zelf kunnen bepalen of ze de CITO-toets afnemen. Bent u daarmee eens of oneens, sms het naar 7070, /70, dus 7070, /70, dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen op 0800-1101, 0800-1101. U kunt stemmen op de website www.stand.nl of twitteren @stand.nl. Om half twee te gast in stand.nl. Simon Steen, de directeur van de Verenigde Bijzondere Scholen. De stelling, basisscholen moeten zelf kunnen bepalen of ze de CITO-toets afnemen. We hebben jouw nieuwsfactor, Debbie, vastgesteld op vier. Je krijgt 90 seconden de tijd om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Die twee vermenigvuldigen met elkaar en het hoort te scoren. Komt-ie, succes. Dankjewel. De nationale nieuwsquiz. Hoe heet de zangeres die het geld dat ze van Gaddafi heeft gekregen aan een goed doel schenkt? Nelly Furtado. Is goed. Welke voetbalclub maakt in het ge gebroken boekjaar 2,2 miljoen euro winst? Ajax. Ajax is goed. Wat is de nationaliteit van de man die gisteren levenslang heeft gekregen in Irak? Pas. Brits, welke politieke partij heeft een kort geding tegen de NOS verloren? Uh, NOS. Nee, oh, sorry, uh, uh, Partij van de Dieren. Is goed, welke verzetsgroep heeft een bestand met de Turkse regering opgezegd? Pas. PKK, op welke rivier zijn gisteravond twee tankers met elkaar in botsing gekomen? Uh, pas. De Lek, hoe heet de prinses die een tweede dochter heeft gekregen? Claudine. Margarita, hoe heet de volksrandcolumnist die een rol in een toneelstuk gaat spelen? Pas. Arnold Grunberg, welke politicus liep gisteren bij Koffie Max de Polonaise? Joop Cohen. Is goed, welke regeringsleider heeft zijn steun aan Gaddafi uitgesproken? Pas. Hugo Chavez. welk land heeft twee prominente oppositieleiders in de cel gegooid? Pas. Iran, hoe heet de oud-premier die in het FD heeft gezegd dat dit kabinet stilstaat? BV. Wim Kok, welke oh. bank is vandaag op de vingers getikt door de AFM om te makkelijk hypotheek op ING is goed. Welke stad wil er inwoners dwingen om hun huis Utrecht. te weer? Utrecht is goed. Hoe heet de zangeres van wie de clip uh, van Born This Way gisteren in première gegaan? Lady Gaga is goed. Wat voor soort artikel is vandaag 40 tot 50 cent duurder geworden? Pas. Tabak. Welke stad krijgt een nieuw dansevenement na het stoppen van de Dance Parade? Rotterdam. Is goed. Welke partij zou volgens Maurice de Hond de ene grootste in Noord-Holland worden? PVV. Is goed. De premier van welk land heeft zich weer gemengd in het Duitse integratiedebat? Uh, uh, pas. Turkije. Oh. <lacht> nou, dat waren er sowieso meer dan vier goed, toch? Ja. Je had er, uh, je had er negen goed. Dat betekent dat jouw uh, eindscore is uh, vastgesteld op 36. Hetzelfde als gisteren? Ja. Dus uh, <lacht> dat kan nog interessant worden. Je weet het niet. Debbie Simons, hartelijk dank dat je hier was. Dankjewel. Je krijgt in ieder geval twee kaarten voor de Beeld en Geluid Experience en onze exclusieve Lunchradio. Dankjewel. Straks zijn we terug. Dan gaan we onder andere praten over vrijwilligers, jongeren die op kosten van de Europese Unie een half jaar weg mogen naar het buitenland. Dat zometeen na het nieuws.